Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Britse winnaar Chris Froome heeft voor de tweede keer de Tour de France gewonnen. Zoals verwacht kwam zijn gele trui in de laatste etappe naar Parijs niet meer in gevaar. De overwinning in de laatste etappe ging naar de Duitser André Greipel. Hij was in de massasprint op de Champs-Élysées de sterkste. Dat is zijn derde etappe zegen. In het klassement eindigde de Britse winnaar Froome voor de Colombiaan Quintana en de Spanjaard Valverde. Beste Nederlander werd Robert Geesing. Hij eindigde als zesde.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 Melkveehouders zeggen dat ze in de problemen komen door de fosfaatmaatregel van staatssecretaris Dijksma. Die stelde begin deze maand een maximum in voor de hoeveelheid fosfaat die de boeren mogen produceren. Fosfaat zit in mest. De maatregel komt voor een groot aantal melkveehouders erop neer dat hun bedrijf niet verder kan groeien. Veel boeren hebben in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum miljoenen geïnvesteerd in vee en stallen. Maar dat geld kunnen ze nu niet terugverdienen.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu Peaceful Radio. Hallo goedavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1098 hier op ZFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. Uw gasteren voor de komende twee uurtjes hier op de late avond. En... We gaan luisteren naar twee o'clock naar New Age muziek. Peaceful music, um, noem ik het zelf ook wel. Een, een nieuwe artiest. Tenminste, niet helemaal nieuw, maar wel nieuw in de zin van dat we naar uh, eigen werken gaan luisteren. Hey, hey. Het is eruit. Indigo Moon um, van Michael Diamond. Ja. Geen onbekende in dit programma, want hij komt regelmatig langs met recensies over andere artiesten. Maar nu is hij toch echt zelf aan de beurt. Nou, gaan we eens lekker genieten van de muziek van Michael. De eerste vier uitzendingen en de komende uitzendingen is hij helemaal voor ons. Veel plezier. through the face you